Vijf uur, Marian Koekoek met het NOS Journaal. Nederland maakt zich op voor de eerste najaarsstorm van dit jaar. De afgelopen uren is de wind aangetrokken. Aan zee kan windkracht 10 komen te staan. En het KNMI heeft daarom code oranje afgegeven voor zeven provincies in het noorden en westen. Aan het eind van de ochtend en het begin van de middag kunnen zeer zware windstoten voorkomen tot 130 km per uur. Ook gisteren en vannacht was er al overlast van de wind. Uit verschillende delen van het land kwamen meldingen van omgewaaide bomen en afgevallen takken. Voor zover bekend was er nog geen groot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 De vrijlating ligt heel gevoelig in Israël. De Palestijnen zitten vast omdat ze Israëliërs hebben aangevallen of gedood. Bij de Palestijnen worden de ex-gevangenen als helden ontvangen. Deze tweede groep gedetineerden komt waarschijnlijk dinsdag vrij. Ze hebben dan 19 tot 28 jaar vastgezeten. In totaal worden 104 gevangenen vrijgelaten. Het weer in het hele land is een kans op zware windstoten. Vanuit het zuidwesten regen...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 Ja, welkom, welkom terug in het laatste uurtje van deze goede nacht, die bijna goedemorgen is. En omdat het zomertijd, wintertijd is geworden, is het, als het goed is, nu al een beetje aan het lichten, ja, toch? Dus om zes uur straks, als ik naar huis rijd, heb ik een beetje licht, denk ik. Goed, het is natuurlijk eigenlijk tijd voor Jan. eenmaal als track tracers. Maar Jan uh, moest uh, uh, dochterlief uh, ging verhuizen en hij moest verbouwen. En uh, hij zei van, ik slaaf over. Maar vannacht meldde hij mij, toen ik uh, net naar Hulzen uh, mailde. Hij, van Adeline, Lou Reed is overleden. Dus alsjeblieft, doe eens wat moois over Lou Reed. Natuurlijk doe ik dat. Ja, Lou Reed, jeetje. Transformer, Berlin, rock'n'roll animals, silicon dance. Het is allemaal mijn middelbare schooltijd. Die platen, dat is, uh, ja, dat is gewoon onderdeel van me. Op mijn opvoeding geweest, zou ik maar zeggen. Ze willen gewoon rock'n'roll animal, kant 1. Zet hem gewoon maar op. Ja, dat is de, de eerste acht minuten van de plaat Rock'n'Roll Animal 1974, Lou Reed. Uh, ja, net gisteren overleden, op 71-jarige leeftijd. Toch iets te veel drugs genomen wat die lever niet kon trekken. Lever getransplanteerd en dan toch aan de complicaties daarvan overlijden. Zoiets, heb ik begrepen. Uh, Lou Reed uh, was toen eigenlijk al in een, 1974 een, een, een al een uh, hero vanwege de Velvet Underground. Die hij met uh, John Cale had opgericht uh, uh, midden jaren 60. En het was natuurlijk Andy Warhol die uh, ze ja, alle ruimte gaf om hun eerste plaat te maken. Weet wel, die plaat met die, met die banaan erop, ook getekend, Andy Warhol. Uh, dat was, was een sensatie. Toen. Uh, Um, in 1987 uh, die Warhol overleed. Toen, uh, um, ja, toen uh, kwamen John Cale en uh, Lou Reed weer samen. Nadat ze dus uh, al, al in 68 uit elkaar waren gegaan. Omdat ze daarna goed, allemaal gedoe. En uh, toen hadden ze iets van... Nou, we gaan die uh, Andy Warhol, die voor hun een hele belangrijke mentor was... toch nog eens eventjes uh, heel erg mooi neerzetten... in een plaatssongs voor Drella. Weet je wel... Um, uh, Dwella komt dan van uh, Cinderella en Dracula. Twee, uh, twee iconen die je wel verenigd kan zien in Andy Warhol. Uh, ze maakt een, een, een mooie plaats, vind ik, Songs voor Drella. En dat gaat eigenlijk helemaal over het leven van Andy. Het begint met uh, Small Town, wat ik nu laat horen. When you're growing up in a small town When you're growing up in a small town When you're growing up in a small town, you say, no one famous ever came from here. When you're growing up in a small town, and you're having a nervous breakdown, and you think that you'll never escape it, yourself or the place that you live, where did Picasso come from? There's no Michelangelo coming from Pittsburgh. Fart is the tip of the iceberg. I'm the part sinking below When you're growing up in a small town Bad skin, bad eyes, gay and fatty People look at you funny When you're in a small town My father worked in construction It's not something for which I am suited Oh, what is something for which you are suited? Getting out of here Not in a small town. If they stare, let them stare in New York City. Hey, oh, this pink eyed painting albino. How far can my fantasy go? I'm no dolly coming from Pittsburgh. No adorable, lisping capote, my hero. Oh, do you think I could meet him? I'd camp out at his front door. There's only one good thing about a small town. There's only one good use for a small town. There's only one good thing about a small town. You know that you want to get out. When je growing up in a small town, you know you grow down in a small town. There's only one good use for a small town. You hate it, and you know you'll have to leave. Mooi. Interpretatie van uh, uh, Lou Reed in tekst over het leven. En gevoelens van uh, Andy Warhol als jongeman. Goed, ik heb Lou Reed één keer ontmoet. Dat was ontmoet-ontmoet. Nou ja, Dat was in het Stedelijk Museum in 2007... waar hij de um, expositie opende, Other Voices, Other Rooms. Allemaal video, film, fotografiewerk van Andy Warhol. Dat was een uh, erg leuke expositie, vond ik. Heel mooi uh, vormgegeven. Werd gehouden in het uh, oude postgebouw, bij Centraal Station. Het Stedelijk Museum. Dat was leuk. Nou goed, en uh, ik geloof dat Rob Malage uh, geregeld had... dat, uh, dat uh, de heer Louis erbij was. En wat ik verder over hem weet, is dat hij nogal grumpy was. Uh, ik dacht, uh, hij is er niet meer. Zullen we van uh, Transformer draaien? I'm so free. Lijkt me wel... Best. But I see Jo van Gemert zoekt en leest poëzie voor deze vroege ochtend. Over reizen wou ik het nu We hebben. Wat gedichten lezen over die over reizen gaan. En dan begin ik eerst met een aantal overleden dichters. Daar ben ik altijd erg goed in. En dan wel met, beginnen met Slauwerhof. In 1936 overleden. En natuurlijk veel over varen en reizen geschreven. Jeugdherinnering. Dit was mijn eerste visie op de tropen. Een gladde plaat boven de schoorsteenmantel. Daarop om lange palmlaag bladgekantel een tijgersloop, de ogen bloedbelopen. Daarvoor een Chinees in geel kleed op een theebus, met plat gezicht, hangsnor en scheve ogen. Op het deksel stond een onoplosbare rebus, karakters van onmetelijk vermogen. Daar staarde ik op en voelde mij rampzalig. Chinees en palboom deden mij wegdromen, naar verre landen, meer dan verre boeken. Het ouderlijk huis was soms zo duf en stug. Ik wist niet dat ik heus wel in de oost zou komen... en even hard mijn lot er zou vervloeken. Dan gaan we naar iemand die in 1977 is overleden... Dat Rikus Waskowski, reisopdracht. En als je weggaat, regen, er draagt regen. Storm blaast zand over de wegen. Men moet zijn ogen beschermen. Angstige vogels zwermen boven het land... De lucht is zwart. Zeg langzaam, ik hou van regen. Ik hou van storm. Ik ben niet bang. Dan naar een dichter die niet zo bekend is. Harry Scholten, genaamd, die in 1987 uh, overleed. Een zakdoek in de oceaan. Tijdens het stillezen, een snik heette Zomerdag 1948... stapte hij opeens de bank uit liep naar voren naar de wereldkaart, doopte zijn zakdoek in de oceaan, depte daarmee aandachtig het voorhoofd, liep bedaard terug naar zijn plaats en las toen zichtbaar verfrist verder. Wat grappig. Wat is dit voor gedichten? Dit komt uit een bloemlezing. Waarheen ik ga, weet ik niet. Gedichten om mee op reis te nemen. Nu Uit een ander boekje haal ik het gedicht van de dichteres Michaelis die in 2007 is overleden. En die schreef een kaart met buitenlandse. Een kaart met buitenlandse postzegels. De ene kant vertoont het glimmende zwart-witte stadsgezicht... dat lijkt op alle onbekende stadsgezichten. De achterkant beschreven met een paar details over de reis. Wat Schilvers couleur lokaal. Helemaal onderaan spat een bijna onleesbaar... weggedrukt zinnetje zijn bijtend vocht in mijn ogen. Dat eenzame gevoel heb ik nog. Het mooie daarvan is dat, je, dat het iets oproept wat verder niet beschreven wordt. Dat zinnetje, dat kennen we te, niet. Maar dan weer naar een andere dichter die ik graag lees... ook overleden in 2008, de, uh, Jan Eikelboom. Camping Frankrijk. Voor het eerst dat ik sliep in een tent... voor het eerst naar een ruizen geluisterd... dat voor het ruisen van regen, het vallen van regen te zacht was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 Ja, ja mooi. Het gedicht wat aan de andere kant van de bad staat, dat ja. staat op mijn kusje. Dat wou ik toevallig ook nog zeggen, maar ja, ja. daar kom ik nog op. Oh, daar kom je nog op, oké. Ja, dat ja, dat komt dan later. Dat maar. houden we nog even her. Ja, ja. ja. okay. Voor deze keer nog één overleden dichter, de vorig jaar overleden schrijver, Bernlef. Drie kaarten. En op de helling van die berg daar in de verte liggen verscholen achter bomen wat huisjes waarin een vrouw een kind verschoont... een oude man met trage baars zijn neus betast. Op de bodem van een groene vaas ligt een snoeppapiertje. Dat alles is voor jullie niet te zien, uiteraard. Bij het kruisje logeren wij, omringd door hoge bomen. Op het platje aan de overkant van de straat... staat een geel geschilderde keukenstoel in de regen... en een lichtgroen geschilderde vuilnisbak, ook in de regen, staat ernaast... Alle dakpannen zitten zo te zien vast. Ik wilde dat jullie naast mij stonden en dit konden zien. Staande voor mijn boekenkast weet ik... in een van die boeken zit een gemvlek. Het ontbijt bestond uit harde broodjes. Ik las terwijl ik at. En plotseling viel er toen een klodder marmelade, die vakantie... die ruikt naar papavers, bunkers en parfum... dat ik onlangs terugvond in een badpak in de kast... Thought the flower was fading To nowhere. Nou, mensen, ik zou zeggen. luister nog even naar Russell Brandt in gesprek met Jeremy Paxman. Laten we in ieder geval op weg gaan naar iets anders. Oh, Oké, okay, goed. Dit was Mindpark. Mooi nummer, vind ik, iets van hun uh, album We Will Adapt. Theatermaakster, schrijfster, dichteres Marjolein van Heemscha. die schrijft nog steeds wekelijks een hele fijne column, vind ik. In haar trouw. En ze is een onderzoek aan het doen naar haar Facebook-vrienden. Wat zijn dat eigenlijk voor vrienden? En uh, nu stuit ze ook weer eens op iets heel bijzonders. 250 Facebook-vrienden voor 12,95 dollar. En 95 cent. Zo goedkoop vind je je vrienden nergens, schrijft Melissa. We zijn nu een kwartier aan het chatten op de website van Social Expert. Het bedrijf dat de vrienden aanbiedt. En ik weet dat ze gelijk heeft. 0,05 cent per vriend is een goede deal. Op andere websites worden ze aangeboden voor meer dan het dubbele van die prijs. Maar ik wil die vrienden eigenlijk niet. Wat ik wil is van Melissa weten wat voor vrienden dat zijn. Mensen die zich voor 0,05 cent online in de verkoop zetten. Hoe die geronseld worden. En of er echte mensen achter hun profielen schuilen. Ik heb gevraagd of ik niet één proefvriend kan aanschaffen... om te zien hoe het werkt. In plaats van daarop in te gaan stuurt ze me nu voor de derde keer achter elkaar hetzelfde bericht. Your new friends are people like you and like me. They respond to your messages and participate on your profile. After this purchase, your profile will never be the same, sir. Melissa, heet ze echt Melissa, spreek mij aan met sir. Toen ik net schreef dat ik een vrouw ben was haar antwoord yes, sir. Ik moest wat schaamte overwinnen voordat ik social expert mailde. Mijn vraag naar betaalde vriendschap voelde een beetje als vragen om betaalde seks. Het feit dat het zo goedkoop is maakt het er niet makkelijker op. Wat als ik iemand uitzoek, dacht ik, die mij helemaal niet ziet zitten. Die vraag bleek overbodig, want zo werkt het niet. Je kiest je, je vrienden niet zelf, je krijgt een pakket. 250 wildvreemden om te liken en te porren. Als ik voor de vijfde keer zeg dat ik meer wil weten van wie ik straks misschien koop, geeft Melissa mij een naam. Orally Bouknight, die zit in het pakket. Ga maar kijken, zegt ze, dan zal je zien dat het echte profielen zijn. Real people, like you and like me, schrijft ze voor de vierde keer. Orally Bouknight is een meisje van begin twintig. Tenminste, dat schat ik naar aanleiding van haar profielfoto. Ze heeft stug blond haar dat als een stijf bruikje op haar hoofd staat. Op haar profielfoto is maar één oog te zien. Voor het andere hangt een dikke rechte pony... Dat ene oog is een groen oog en het kijkt een beetje schichtig... naar iets of iemand naast de camera. Als ik me ooit in mijn leven een Oralie Bouknight had voorgesteld... dan zou ze er zo uitzien. Een beetje buitenaards, een verbaasde elf. Oralie heeft tot mijn verbazing zelf maar 24 vrienden. Wel vindt ze ongeveer 200 dingen leuk. Haar interesses zijn uiteenlopend een opleidingsinstituut voor graafmachinebestuurders... een christelijk softwarebedrijf, een makelaarskantoor in Seattle... de Koran, Shrek the Movie. Misschien krijgt ze meer betaald voor haar likes dan voor haar vriendschappen. Ik bekijk de profielen van Oralee's vrienden. Een verzameling namen uit een fantasyfilm. Temple Vanderburg, Tempe Carillon, New Bottomley, Kelly Hoots. stuk voor stuk Wout als Oralee... en allemaal fan van schrijfster Rory Piper en het Graafmachine Opleidingsinstituut. Als we hun profielen mogen geloven... kijken ze in het weekend allemaal MTV's Teen Moms. En voordat ze in slaap vallen in hun kabouterbedjes lezen ze allemaal Dante Alighieri's goddelijke komedie. Op Facebook goed voor 1.179.190 likes. Ja, we zijn nog niet klaar met Orly, maar dat hoort u volgende week. Marlijn van Heemstra's columnserie met de titel 1100 Facebookvrienden... kunt u dus elk weekend vinden in een van de bijlagers van Dagblad Trouw. En ze staat ook weer in theater, gaat dat zien. Ze is op tournee met haar voorstelling Gary Davis, de eerste wereldburger. Dat doet ze bij het Rood Theater. En deze week staat ze in Leiden en Heerenveen. Ze hebben een nieuw album uit. Nou ja, het wordt pas 1 november gepresenteerd... in de North Sea Jazz Club in Amsterdam. Ga erheen. Het is ook nog eens gratis. Het nieuwe album heet Met Skabela En ze spelen in de traditie van de Servische, Servische brass bands. He, met andere Balkanritmes en melodieën gecombineerd. Nou, dat levert een dampende saxofoonmix... met veel improvisaties en gevoel voor humor op. Een echte interculturele ontmoeting van Nederlanders, een Serviër een Pool en een Hongaar en een Turk. En uh, drums. En verder alleen nog maar saxen. Nou, hier is hun eerste single van de plaat, Alcohol. Oh ja, en ze heette Tjarlama Orkestar. In november H-studio's, dat is komende vrijdag... naar het uh, Noordzee Jazz Café in Amsterdam... waar deze plaat van het uh, Orkestra gepresenteerd wordt. Tijd voor F. Starik. In november 2012 begon hij de belevenissen van zijn dementerende moeder... te documenteren in korte hoofdstukjes van gemiddeld 150 woorden. En daarin beschrijft hij pijnlijk nauwkeurig hoe zijn moeder... ja, aftakelt. Sometimes I feel like a motherless child. Nieuwjaarsloop. In de gang van het ziekenhuis hangt een affiche dat waarschuwt... dat er op vrijdag 11 januari in verband met de nieuwjaarsloop... voor de medewerkers extra rumoer in de hal te verwachten valt. Buiten vriest het enkele graden. Dan ga je natuurlijk niet buiten hollen. Dat kun je de medewerkers niet aandoen. Straks breekt er nog iemand een heup. Ik stel me voor hoe de medewerkers door de gangen van het ziekenhuis rennen... in verband met de nieuwjaarsloop. Hoe ze liften in en uitschieten, al rennen... want er is een nieuw jaar aangebroken. Dat moet gevierd worden. Vrijdag 11 januari. Dat was eergisteren al. Alleen het effiesje is niet weggehaald. Niets om je op te verheugen, dus. Of om bang voor te zijn voor dat extra rumoer. Moeder zal pas morgen geopereerd kunnen worden. Het is erg druk op de operatiekamer. Misschien zijn er toch een paar medewerkers gevallen in die glimmende gangen. Pop. We rijden van het ziekenhuis naar moeders huis. We bellen aan bij Alida en Piet. Die hebben de sleutels, wij niet. Vanaf de galerij kun je in hun woonkamer kijken. Die staat vol met poppen, netjes aangekleed. Jongste broer denkt dat het laven zijn. Die kun je bij de blokker kopen. Ik weet niet wat laven zijn. We zien Alida in de kamer op de bank zitten tegenover de poppenhoek. De poppen zijn zo gegroepeerd dat ze haar allemaal aankijken... in haar vaste hoek daartegenover, alsof er heel veel bezoek is. De poppen zitten op kasten, in stoelen, op banken. Het moeten er nou minstens dertig zijn. We stellen ons voor hoe we alle poppen een hand geven... en ons netjes aan hen voorstellen. En hoe Alida dan met een verdraaid stemmetje telkens de naam van de pop noemt. Ze hebben vast allemaal een naam. We bellen aan... Sometimes I feel like a motherless child A long way from Goed, nu ook terug te lezen hè, deze, korte, uh, liter, uh, deze korte hoofdstukjes. Uh, in, uh, iedere maandag en vrijdag in het dagblad Trouw. En uh, Moeder Doen van F. Starik verschijnt in november bij uh, de Nieuwe Amsterdam. Nieuw Amsterdam, uitgeverij. Ik zit toch om, sorry jongens. En dan nu, muziekliefhebber en muziekkenner. Rex van Beuningen. Jan Nemo praat met hem. Een hele goede morgen, Rex van Beuningen. een hele goede morgen, Jan Eemans. Ja, je hebt een ongelofelijk verhaal vandaag bij de muziek die je wil laten horen. Inderdaad, dat is juist. Ik ben blij dat je erover begint. Ik vond het borrelt en ik, heb, ik moet het kwijt eigenlijk. Want uh, ja, ik. Ik ben muziek, dus ik, ik zat weer lekker door mijn bakjes te klungelen en te zoeken. En ik kwam dit tegen en het was zo lang geleden dat ik dit in mijn handen had en dat ik dit aanschafte. Dit is namelijk een, een plaatje van uh, de familie Herculi van Elba. En, en we zijn een aantal zomers met de Van Beunetjes naar Elba geweest. Prachtige eiland. Daar, is dat er een, daar liggen nog roots van, van mijn ja, nou ja, goede vriend, is een beetje overdreven. Maar mijn Napoleon is daar natuurlijk verbanden geweest en daar zijn de sporen nog van zichtbaar. Maar dit helemaal terzijde. Ik heb daar een familie ontmoet um, met zes kinderen en um, daar, daar, daar, daar zat enorm zangtalent bij. En daar heb ik een neus voor natuurlijk. Dus ik wil even een klein stukje uh, laten horen van uh, het liedje Fiorin, Fiorin Fiorello van. Uh, Marco en Lella Erculi. Ja, daar gaat ie. Dank. Marco en... Marco en Lella Erculi. Lella. Lella. En over die Lella... Goed dat je erover begint, Jan. Bedankt. Theoring, fiorella, Kijk, ja, iets. back. Goed memories, hè? Ja, Het was dus neef en, volle neven en nicht. Volle neven en nicht. En uh, die, die zongen met z'n tweetjes. En ze waren gelukkig getrouwd. Ze waren gelukkig getrouwd. Want eigenlijk alleen uh, bekend op Elba. En dus deze Rex dacht... Wow, dat, dat moeten we uh, verspreiden over de wereld. Hè? Maar vooral die Lella, daar, daar was wat mee. Die Lella, daar moet ik even bij zeggen... Marco was eigenlijk een beetje een gewone maar een vriendelijke jongen, Niks mis mee remen ze een scootertje over Elba. Maar die Lella, weet je, die, die was, uh, had, een, had een hobby... Die was als... Dat, dat was een soort misthoren eigenlijk. Hè? Als die, die stem... We zullen zo... Het uh, trekt ze wel even van van leer. Maar die werd dus door de overheid in... Daar heb je haar. Kan je daar even fietsen. Hoor nou, die zin, Hij is minder, hè. Hij is minder... No, hij is een beetje... Dat is een schitterende zanger. Maar die Lella, die had een... een, een, een, een stem als een... Ja, en als zij parttime hadden, uh, part was zij een soort, soort van mistvoren uh, op Elba. Hey, wacht even, wacht even. Dus laten we zeggen, het is mistig weer. en Zo'n eiland is een gevaar voor de scheepvaart. Ja, precies, ja? dan raakte het hele scheepvaartverkeer in de war. En dan ging Ella naar boven met de kabelbaan uh, op de berg. Maar die werd gebeld dan van Ella, je ja, moet naar boven. de lokale overheid werd ze gebeld of ze eventjes een toeter op wilde zetten. En uh, dat, dat was uh, haar parttime werk eigenlijk. Dus, en dan wisten de zeelui, oh jongens, Elba komt in, in zicht. Ja, we moeten een beetje, beetje voorzichtig zijn eigenlijk. Dus dat is wel grappig. Hè. Kijk, dat zijn, dat zijn van die weetjes. Maar we moeten gewoon even een stukje gaan luisteren. Want het is zo, ja, de brinsen. Ik, ik raak helemaal weer in de, in, in de sfeer van Elba eigenlijk. Hè. Nou, dan zeg ik tot volgende week. Ja, dat is weer een leuk verhaal. Hè. Bedankt voor het luisteren Jan en uh, tot volgende week. MISTHOORN op Elba. Nou, dat had ik toch anders niet geweten. Dank je wel, Beuningen. Dit jaar viert schrijfster Renate Dorenstein haar 30-jarig schrijverschap. En het viert ze op een leuke manier. Dit keer is geen ach en wee vanuit het boekenvak... maar recht tegen de stroom in, goed nieuws. Vanaf komende zaterdag 2 november interviewt zij een week lang... tot en met 9 november... Een nieuwe generatie schrijvers. Iedere dag is een kerstverse debutant in de schrijverswereld... Uh, uh, ja, haar gast in Galerie Weesperzijde aan de Amstel in Amsterdam. Ik sprak een snipverkoudere Renate. Dertig jaar schrijverschap Renate. Ja, het is soms een beetje onwaarschijnlijk. Een beetje onwerkelijk. Ik, ik heb ook zo vaak het gevoel dat ik zo bevoorrecht ben... En eigenlijk al mijn dromen op professioneel gebied zijn uitgekomen. Ja, wie, wie, wie zegt het me na? Toen, toen je een eerste boek ging schrijven, had je toen zoiets van: zo, nu ben ik schrijver en dan blijf ik schrijver de rest van mijn leven. Ja, ik wilde gaan schrijven vanaf dat ik heel klein was, echt. Vanaf het moment dat ik leerde lezen en schrijven, toen ik zes was, dacht ik dat wil ik later ook. Maar dat ging natuurlijk niet vanzelf. En uh, ik heb er lang over gedaan om uh, een eerste roman uitgegeven te krijgen. Ik heb een stuk of acht, negen complete romans geschreven... die door alle uitgevers in het land zijn geweigerd. Dus wie dit hoort en zelf een aspirerend schrijver is... wat moet, het kan altijd nog goed komen. Um, en in, in 1983 uh, was het een raak met, uh, met buitenstaanders. En toen heeft het toch nog wel tien titels geduurd... voordat ik voor het eerst bijvoorbeeld in de top tien terechtkwam. En ja, toen kon ik er een beetje van gaan leven. Dus het is ook eigenlijk allemaal heel geleidelijk en stapsgewijs... en een soort organisch heeft het zich ontpopt. En uh, het was niet zo dat het me plotseling overviel... en dat ik dacht, oh help, het overkomt mij? Nou, het was gewoon een kwestie van steady doorwerken... en daarvoor beloond worden met een krankzinnig trouwe laserscharen ik, ik kom nog steeds vaak mensen tegen, vaak vrouwen van mijn eigen leeftijd... die dan zeggen, ik heb alles van je. En die zijn dus echt vanaf 1983 met mij meegegaan. Hoeveel titels zijn het nu? Ik ben nu met mijn dertigste boek bezig. En er waren wel momenten dat je dacht, oh nou stop. Ja, dat gebeurt natuurlijk ook. En uh, vrij recent nog uh, heb ik toch een vrij lange periode droog gestaan. Bijna twee jaar. En um, dat is dan eigenlijk niet wat je een writersblok kunt noemen. Want bij een gewoon writersblok kun je jezelf er altijd doorheen slepen. Hè? Ik bedoel, ik, ik zit niet dertig jaar te schrijven... Uh, en zou dan niet weten hoe je jezelf aan de gang moet zien te houden. Dus als je echt zo compleet ontstaan komt... dan is er iets anders aan de hand, denk ik. En ja, in mijn geval werd ik ingehaald door uh, een deel van mijn eigen geschiedenis... waar ik uh, te weinig aandacht aan had besteed. Maar goed, het, ik... ik Klopt het nog af, maar het, het ligt achter me sinds kort. En dat kwam eigenlijk doordat ik werd benoemd... tot uh, gastschrijver in Almere. En dat vond ik zo'n bizar leuke opdracht. Ik moet dus gewoon uh, een aantal maanden daar ook wonen... en uiteindelijk een romanschrijver schrijven die zich afspeelt in Almere. Uh, dat vond ik zo ontzettend grappig. Dus en... dat heb je al gedaan? Daar ben ik nu mee bezig, ja. Dus ik verblijf nu heel veel in Almere. En daar kwam ik weer helemaal door aan de gang. Omdat Almere een oord is... Ja, waar alles anders is dan in welke andere stad dan ook... met een hele wonderlijke bevolkingsopbouw. en ja, Alles is natuurlijk uh, hoog op 35 jaar oud daar. Ook qua gebouwde omgeving. En uh, Almere heeft diverse gezichten. Een hele groene stad, heel veel water. Ja, Ik liep daar rond en ik dacht... ja, dit, dit gaat lukken, dit gaat lukken. Dit is zo'n wonderlijke omgeving met zoveel energie, gek genoeg, ja. en zoveel... Ja. Begin je van die stad te houden, of wat? Nou ja, weet je, 30% van de bevolking is jonger dan 20, om maar wat te noemen. Uh, er wonen geen bejaarden, want die pioniers die er 35 jaar geleden naartoe gingen... dat waren toen jonge mensen, de eerste lichting ouderen... is zich nu aan het vormen. Nou, dat vind ik allemaal gewoon sociologisch heel erg interessant... Goed, je gaat vieren, uh, de 30 jaar schrijverschap in uh, Galerie Weesperzijde... ga je uh, zeven middagen achter elkaar ga jij, uh, schrijvers interviewen uh, over debutanten. Hoe heb je ze gekozen? Heb je al hun werk gelezen? Ben jij iemand die veel debuten leest? Ik hou het wel aardig bij en er zitten er twee bij die ik ook zelf heb gekozen. Omdat ik het uh, twee hele bijzondere jonge auteurs vind. Gilles ja. van der Loo en Sidney Vollmer. En de anderen, die hebben we gewoon uh, bereikt... door aan de diverse uitgeverijen te vragen... wat voor leuke debutanten heb je dit najaar? Ik wilde namelijk ook ja, werk hebben... waardoor ik gewoon overrompeld zou kunnen worden. En niet gewoon alleen maar in mijn eigen kringetje rond darren. Dus daar is, daar is heel goed op gereageerd. En uh, ja, toen kregen we een mooie stapel boeken binnen. Ja. En, en zijn dit nou zeven boeken die je alle zevende moeite waard vindt? Ik was heel erg verrast, eerlijk gezegd. Omdat ik zelf de indruk had de laatste jaren... dat het gemiddelde Nederlandse literaire debuut... Uh, zich afspeelt in hippe, jonge Amsterdamse kringen... waar hippe, jonge Amsterdamse mensen dingen doen... die voor de rijpere lezer niet meer zo verschrikkelijk interessant zijn. En dat geldt eigenlijk voor deze boeken geen van allen... Dus ofwel mijn beeld van de laatste jaren is een beetje vertekend... ofwel die trend is al veranderd. Dit zijn, uh, ja, er zitten een paar hele grote, rijke romans tussen. Eentje ontspant bijvoorbeeld een hele eeuw en speelt zich af in Parijs. En, uh... De eeuw van Carlos Moreno Amador, van Onno Ja, en dan denk ik, uh, wat een ambitie voor een jonge auteur... Om, het is een heel dik boek, uh, dat is een gigantische tijdspanne... heeft een krankzinnige hoeveelheid, uh, personages... Uh, vier verschillende vertelperspectieven. Nou, dat is niet wat ik verwacht van een gemiddeld debuut. En zo hebben ze eigenlijk bij Maar hem. misschien hebben zij ook wel uh, acht romans in de kast liggen, net als jij. En dat wil je wel eventjes van ze horen, of wat? Ik ben natuurlijk heel benieuwd naar uh, hoe ze hiertoe gekomen zijn. Maar ze hebben dus allemaal iets bijzonders. Ze hebben een hele leuke Belgische uh, debutant... Um, dat is een soort uh, ja, literaire streekroman, zou je kunnen zeggen... die zich afspeelt in de tijd van de Eerste Wereldoorlog. Nou, dat zou ik ook niet zo gauw verwacht hebben. En, ja, ze hebben dus allemaal stuk voor stuk iets over rompelens. Ik wil heel graag van ze weten ja, hoe het zo gekomen is. En wat ik ook heel graag wil weten is um, hoe het is om nu te debuteren. Toen ik begon 30 jaar geleden, toen had je gemiddeld nou, 6, 7, 8... Debuten per jaar. He, en nu heb je er 80 tot 100 per jaar. Dus je begint aan een avontuur dat zoveel ongewisser is dan in mijn tijd. En de kans dat je aandacht zult krijgen en dat je werk uh, het publiek vindt, dat het verdient, ja, die, die kans die is niet. Die is parabolisch afgenomen. Ja. Dus ik bewonder hun moed. En ik ben, ben ook heel benieuwd uh, ja, wat jonge auteurs vinden dat het belang is van literatuur in deze tijd. Waarom zitten ze allemaal tegen de klippen op te schrijven? Daar hebben ze vast een mooi verhaal over. Daar ben ja. ik benieuwd naar. Kan jij nog zeggen waarom jij het doet? Of wat jij van belang vindt? Ja, ik denk nog steeds dat we lezen... Om, uh, omdat we daardoor bij de personages als het ware de kunst kunnen afkijken. Hè? We zien de personages lijden en strijden met hun dilemma's en hun conflicten... en hun hun worstelingen, en zij maken daarin allerlei keuzes. En al lezend zit je de hele tijd onbewust op bewuste eiken. Hoe zou ik dat hebben gedaan? En van het lezen van literatuur leer je dus gewoon... wat het betekent om mens te zijn. Je leert jezelf en je medemensen beter door begrijpen. Dan nog iets. Bij iedere presentatie zorgt beeld of muziek... voor een sfeer die past bij het besproken boek. Wat heb je bedacht? Nou, dat moeten de auteurs zelf voor een belangrijk deel gaan doen. Uh, degene met wie we beginnen, Erik Lindner, uh, terug naar uh, Whitebridge. Dat uh, is een boek dat speelt zich af in Schotland. En hij neemt een uh, beentje mee met, met bevriende muzikanten... die gaan Schotse muziek maken op de avond. Jij hebt ook een grote liefde voor Schotland, volgens mij. Ik heb ook een grote liefde voor Schotland... maar ik had niet verwacht dat er een Schots boek tussen zou <lacht> zitten, eerlijk gezegd. Maar het is geestig, want de plek waar het verhaal zich afspeelt... ken ik heel goed. Oké. Okay, ja. okay. Wat is hun leeftijd? Oh ja, dat is ook heel erg leuk. Ze zijn uh, uh, heel verschillend van leeftijd. Er is, ik denk dat de oudste toch al in de vijftig is. Uh, dat is Emily Kokker, zij is beeldend kunstenaar. Een, een, een rijp persoon die, uh, nou, om welke reden ook heeft besloten... om een roman te schrijven, die prachtig is uitgevallen. En de jongste is, denk ik, Van der Loo, die is nog geen dertig... Of misschien Meike Pol, die is ook nog heel jong. En Meike Pol heeft haar boek zitten schrijven. Dat vind ik een fantastisch verhaal. In een boekhandel, gewoon midden tussen de klanten... en tussen het winkelende publiek, die roman zit te schrijven. Ik ben ook heel benieuwd naar haar verhaal... waarom ze dat zo heeft aangevat uh, en wat dat haar heeft opgeleverd. Nou, als u dat ook wil, wil weten, dan moet u zich haasten. Schrijvers aan de Amstel van 2 tot en met 9 november. He, iedere middag vanaf 5 uur bent u daar van harte welkom... Uh, hè, aan de Weesperzijde in Amsterdam. Nog even de namen van de debuterende schrijvers die ze heeft uitgenodigd. Dat is dus Erik Lindner, dat is, die is wel bekend als dichter... Hè, maar nu een roman geschreven. Emily Kokke, Gilles van der Loo, Mijke Pol, Onno Wesselink... Eva Meijer, Sidney Volmer en Chris van Steenbergen uit Vlaanderen. Toegang is dus gratis, vol is vol. Na afloop kunt u samen met Renate Dorrestein... het glas heffen op haar nieuwe collega's. Ik ga zeker langs. Galerie Weesperzijde, Weesperzijde 94 in Amsterdam. Goed, we zijn er. Uh, vergeet onze website niet. Oh, zal ik ook nog even zeggen wat ze, wat ze straks in het Radio 1-journal gaan doen? Nou ja, het gaat natuurlijk over de storm. En we vroegen even aan onze collega's die nu net binnen zijn: hoe was het op de weg? En ze zeiden: Nou wel, twee handen aan het stuur houden. Oké, okay. ik ga straks ook bij de Weesport-trekvaart heel erg in midden rijden, dacht ik. Uh, uh, het Radio 1-journaal staat ook uh, stil bij de dood van uh, Lou Reed. En praatte met Joost Zwageman. Hij uh, interviewde Lou Reed in uh, 2007, weet je wel. Toen hij hier de uh, tentoonstelling over... Andy die Warhols pictorale werk um, uh, opende. En toen heeft hij hem dus geïnterviewd. En dat is onder andere verschenen te vinden in het boek Perfect Day... en andere popverhalen. Ik zei net tegen ze, jullie moeten Robert... maar las je ook eventjes bellen. He, want dat is toch de man die. Uh, nou, die vriend was. Nou ja, met, uh, ja, uh, met uh, Louis. Zijn foto's ook exposeerde. in zijn galerie in Amsterdam. Oké, okay, dit terzijde. Wat doen ze verder nog? Oh ja. Uh, SP-Kamerlid Erik Smallink was aanwezig bij de verkiezingen. Uh, van Georgië. Nou, dat is straks allemaal aan het Radio 1-journaal. Ik ga nu afsluiten. Oeh, ik moet opschieten. Eh. Uh, ja, onze website niet vergeten, AdelineVanLier.nl. Dan kan je alles terugluisteren. Je kan ook mailen naar hetgoedeleven.etka.ro.nl. Maar ik, nou goed, doe dat maar. Ik kan me ook bevrienden op Facebook. Daar zet ik alle podcasts neer, Adeline van Lier. Goed, volgende week komt Roel van Dalen met zijn band. Roel van Dalen? Die van de documentaires? Ja, die... Hij heeft eindelijk eens al die liedjes die hij al jaren schreef... op de plaat gegooid en een band gevormd met onder andere zijn eigen zoons. En hij zegt, nou, in de muziek hoef ik geen rekening te houden... met de werkelijkheid zoals hij zich voor mijn camera ontvouwt. In documentaire werk je met die werkelijkheid. modelleer je die, zoals het je goed dunkt Maar de mogelijkheden om te creëren zijn toch beperkt. In de muziek is alles vrij. Er bestaan geen ethische grenzen, je hoeft niemand recht te doen. Ik ervaar dat als een enorme bevrijding. Ik ben alleen met mezelf en ontdek dan... dat veel van wat ik schrijf over verlangen gaat. Alsof je je armen uitstrekt, maar er net niet meer bij kunt komen. Misschien zoek ik wel altijd naar iets wat net niet bereikbaar is. Dus moet je op pad, onderweg zijn, in beweging blijven, niet stilstaan. Uiteindelijk heb ik vooral geprobeerd om bedachtzaam te zijn... Maar goed, weet je, laten we gewoon luisteren. En volgende week kan ik zelf live vertellen. Roel van Dalen. Het is levenslang geleden Dat ik jou hier steeds zag Afgesneden van een smeltende lach Niets is voor altijd, altijd gaat voorbij Zag, dat je altijd zoekt. Hoor jezelf, wanneer je roept. Langer, Langer dan nu kan het niet duren. Kan het niet duren. Je was ooit fel omstreden, maar mooi in zomerdos.